Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbreken. en dit is het nieuws van NOS op 3. De Belastingdienst is veel te ver gegaan in het opsporen van fraudeurs. De dienst heeft jarenlang de wet overtreden. Ze hadden een zwarte lijst waar 270.000 namen op stonden. Ze overtraden allerlei privacyregels, zegt de toezichthouder. Eén, misschien twee beginselen overtreden, oké. Okay. Maar bijna allemaal, dat is in deze omvang en met zo'n grote groep mensen ongekend. En die zwarte lijst had best wat gevolgen voor de mensen die erop stonden, vertelt verslaggever Marleen de Roy. Dat betekent dat de Belastingdienst je extra in de gaten houdt al die jaren en dat je wordt geïnspecteerd als uh, potentiële fraudeur. En dat kan ook gevolgen hebben bijvoorbeeld voor het aanvragen van een toeslag. Dat kan dan extra lang duren zonder dat je wist wat er precies aan de hand was. De toezichthouder wil dat de slachtoffers worden gecompenseerd. Daar is eerst meer onderzoek voor nodig. Er wordt weer overlegd over de coronaregels. Op dit moment zit het de demissionaire kabinet bij elkaar in het katshuis. Minister De Jonge sloot eerder deze week niet uit dat er strengere regels komen voor niet-gevaccineerden. Of die er ook echt worden ingevoerd is volgens verslaggever Ewout Kiewiet de vraag. In de Tweede Kamer is daar niet veel steun voor en de vraag is ook wat het OMT daar gisteren over heeft besloten. Dat advies van het OMT ligt nu op tafel, daar wordt over gesproken. En mogelijk komen er ook meer algemene maatregelen als weer meer thuiswerken, mondkapjes of misschien toch op meer plekken die QR-codes. De komende dagen zijn er nog meer overleggen gepland en dinsdag is er weer een coronapersconferentie. Veel bedrijven wachten de coronaregels niet af en gaan er al vanuit dat de anderhalve meter weer terug kan komen. Dat merken ze bij een grote stickerdrukkerij in Roosendaal. Een week of drie geleden kregen we de eerste ordertjes weer in de vloerlijnen en de vloerstippen. En dat groeide eigenlijk elke dag. Met als hoogtepunt vorige week een, een enorm grote opdracht. En sindsdien ja, stromen de orders eigenlijk weer binnen. We zitten nu alweer op tientallen orders die we per dag binnenkrijgen. Vooral grote internationale bedrijven bestellen de stickers weer. Heb ik het weer nog? Zonnig en een graad of 17 nu. In de loop van de middag trekt het op steeds meer plekken dicht. En daarna kan er een bui vallen. En ook dit weekend blijft het nat. Dit is Tim Schaap van de ANDB. Het begint langzaamaan weer wat drukker te worden op de weg. Wat in de regio opvalt is de N247 vanuit Horen naar Amsterdam. Tussen Monnikedam en het Schouw staat 3 kilometer file door een ongeluk. Reken daar op 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 met nu ZFM lunch. Hallo jullie. Fijn dat jullie zijn gekomen. Oké. Okay. Hey, Goedemorgen, <laughs> dankjewel. Wat ga jij allemaal voor muziek draaien? Zal ik, zal ik gaan draaien? Nou, we hebben twee gasten gedaan. En uh, toevalligerwijs zijn we met Herbert Kapijn in uh, contact gekomen. Je hebt yes. een cd gemaakt en een ja, aantal ja. nummers... En ik had net een nieuw paard. Toen zei je van, oh, ik ken iemand die kan met paarden communiceren en met allemaal dieren. Dus we hebben Ellen ook uitgenodigd. Ja, dankjewel. Welkom, Jonie. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik ga je niet uh, zijn. Ik ga even mijn telefoon uitzetten. Want... Ik moest ik nog <laughs> even doen, sorry hoor. Heel goed. En uh, we gaan voornamelijk van jouw CD uh, ja, super. draaien. Ja, dus we komen straks op wat jou geïnspireerd hebt en al dat soort dingen meer. En dat wil ik natuurlijk van jou ook weten, Ellen. Want hoe kom je erop om ja. dieren te gaan communiceren? Ja, goed gelopen. <laughs> en um, dus wat is jouw inspiratie? Hoe ben je erop gekomen om muziek te gaan maken? Ja, muziek is altijd een hele grote inspiratie voor mij geweest. En uh, eigenlijk al vanaf heel jongs af aan toen ik uh, vier of vijf was en ik was ziek. En dan kon ik thuisblijven en dan lag ik in bed. En dan luisterde ik naar Radio Noordzee en uh, Veronica, Veronica en de Piratenstations. En ja, dan was hij wel soms heel beroerd, maar uh, je, je vond het geweldig. De Stones, de Beatles, al die muziek uit ja. de 60, 70 ja. jaren, ja. echt geweldig. En uh, ja, ik heb altijd muziek in mijn hoofd gehad, altijd. Uh, ja, maar wat... speelde je als kind zijn ook een instrument? Ja, ik ben uh, op mijn uh, vijftiende met uh, gitaar begonnen en uh, maar dat was zo'n uh, nou ja een beetje ja. zo'n jammerhoutgitaar, weet je wel, een uh, klassiek ding en uh, ja later okay. was het elektrisch. Ja. En, uh, uh, ah, ik weet nog, ik zat ook op Gitaarles. Ik had zo bijna mijn vingers. Ja, en even toen mee. ben ik afgehaakt. Ja. Ik had echt zoiets van, ja, nee, ik ga mezelf niet pijnigen. Ik ben een gek. Ja, ja. ja maar dus zo ik had het dan... ook. Die ging ook Gitaar spelen, want die had de dikke vingers. Toen ging je maar basgitaar spelen. Dat, dat doet, doe, ja. Hij, ja. doet ja. hij nu ja. nog. Ja. nog meer eeuw van, natuurlijk ja. Dat is uh, helemaal heavy. Ja. Maar uh, misschien was hij begonnen met stabelsnaren, of niet? Of, uh... Ik heb geen idee. Het nee. was gewoon zo'n uh, een, een, een kleinbouw. Uh, Spaans gitaartje, weet je wel? Ja. Of akoestisch gitaartje. En, uh, ja, en ik had veel te kleine vingers. In tegenstelling tot Henny's uh, ja, ja. En ja, ik moest gewoon zoveel kracht zetten en het, het deed zo'n pijn. Ja. ja Toen zei mijn muziekleraar ook: van ja, maar daar moet je doorheen. Ik dacht: no, echt niet. <laughs> en ik heb nog een vraagje. Doen we nou de uh, Happy van Williams? De, Introductie nou, of Of heb je maar overslaan. Oké, okay, dan heb Schaamig ik van Siren, Siren, Siren Sky. Dus Sirens Sky, ja. Ik heb zal ik... het even laten zien. Daar aan de van camera. Ja. ja. Siren Sky. En dan heb ik hier... Uh, your pain is my pain. Is okay. dat een goede introductie? De... Dat is een uh, leuk nummer. Ja, heb je daar uh, een verhaal bij? Uh, ja, <coughs> nou, al mijn nummers gaan wel een beetje over... soort van existentiële dingen. Dus over hoe sta je in het leven? Wat betekent het leven? Uh, en... Your pain is my pain. Dat is ook zo'n nummer. Wat gaat over verbinding tussen mensen. Dus je, je, je zoekt naar verbinding en uh, ja, je hebt gewoon compassie en mededogen voor anderen die misschien uh, op dat moment pijn hebben of wat ook. En ja, dat nummer gaat daarover. Ja. Nou, mooi, doe maar. Gaat die. Ja. Rain, no time to rest. In a maze without any borders, dislocation at its best. We built this world. Mooi nummer, wie was de zangeres? Ja, dat was een zangeres uit uh, Tampa, uit Florida. Uh, Ace Cerini heet ze, heet ze. En het uh, grappige is: ik heb dat is natuurlijk het lastige: ik heb ik werk met heel veel verschillende zangeressen samen. Althans, op een gegeven moment. Toen mijn beentjes zeg maar, stopten en ik ziek werd. Dat is een ander verhaal. Toen dacht ik, ik ga zelf mijn muziek goed opnemen en goed uh, inspelen. Maar toen zocht ik zangeressen. En uh, de zangeres van mijn toenmalige band die heeft op een gegeven moment afgehaakt. Dus die uh, ja, stopte ermee. Dus toen moest ik uh, over de grens gaan kijken. Of tenminste gaan kijken van waar vind ik goede professionele zangeressen. <tus> dus uh, ja, uiteindelijk heb ik die in Amerika gevonden. Dus uh, ik heb heel veel nummers met Amerikaanse zangeressen opgenomen, maar het zijn wel steeds verschillende wat dat betreft. Ja, ja. Dus ik, je hebt, ja, de muziek is wel mijn geluid, dus mijn muziek, Je bespeelt teksten. alle instrumenten. Ja, ja, ja, in principe ja. En uh, dus, ja, soms zit er even net een andere zangeres weer op, maar dat is ook al mooi om dat bij het nummer te laten passen. En gelukkig werk ik de laatste tijd weer met uh, met Nederlandse zangeressen. Dus. Um, dan ga jij dan naar Amerika toe voor die zangeres of nee. komt zij naar Nederland toe? Of? Nee, dat gaat helemaal via internet. Dus dat is wel heel grappig. Je, je, je, je maakt heel je track uh, klaar. Dus je hebt hem eigenlijk af behalve de zang. En dan ja, stuur je de tekst op en de melodie van de zang. En dan hangt het een beetje vanaf met wie je samenwerkt. Maar er zijn erbij, dan krijg je binnen ik heb er eentje die binnen een dag dan alle tracks terugsturen En dat zijn dan zes, zeven tracks. Hè. Dat is niet alleen de zang. Maar dat zijn ook de harmonies en de atlips en de choruses enzovoorts. Uh -huh. En uh, dan heb je dat binnen een dag binnen. Dus dan, dat voelt dan een beetje alsof je je schoen gezet hebt met Sinterklaas. Weet je wel. <laughs> Komt kom, kom ja. een cadeautje binnen. kom ik een cadeautje binnen. Want kijk, dat nummer heb je helemaal in je hoofd. En dan denk je van, oké, okay, maar het is natuurlijk toch een specifieke dat er iemand nog zijn eigen ding inlegt, zo zal maar eens. En je kent ze op een gegeven moment ook natuurlijk... want mm -hmm. je correspondeert heel veel met ze. Maar het is toch altijd weer een beetje een verrassing... hoe ze het opvatten en hoe ze het doen. En dat is gewoon superleuk. Uh, en dan moet je natuurlijk mixen en masteren. Dat is heel veel werk. Ja. Dat is eigenlijk ja. het meeste werk. Ja. Ja. Ik ben daar echt tientallen uren mee bezig. En vaak nadat het ingezongen is... kan je ook kijken van oké, okay, hier moet nog wat bij... en hier wil ik nog wat uh, veranderen of geluidje erbij, want je wil het ook goed laten klinken ja, ja. op alle niveaus. Hoe krijg je dat aangeleverd? Dat, we, uh, nu, uh, uh, gezongen dat zijn wavefiles. Uh, wave uh, oh, ja Dat ja. ja, ah, we ja. ingezongen hebben, ja. Gewoon met een goede hoge resolutie. Dus, nee. uh, en, uh, maar goed. Uh, en doe je dit nog hobbymatig naast je gewone werk? Uh, nee, ik heb nu geen, uh, geen werk meer. Uh, omdat uh, ja, ik heb dan tien jaar geleden een, een niet zo leuke... ...kanker opgelopen... Uh, ...die uh, toen heel dodelijk... Uh, ...zou zijn. En uh, ja, misschien nog steeds... ...wel is, maar in mijn geval ben ik daar... ...redelijk goed doorheen gekomen... ...nog tot nog toe. En... Uh, ...maar het was wel van dienaard aard... ...en zo ernstig, dat ik... Uh, ...eigenlijk niet meer... Uh, ...kon okay. werken. Ik heb ja. dat wel nog... ...meerdere keren geprobeerd... ...maar het is dan... Een, ...echt een energy drain ja. op je... Uh, ja, Dat is een Heel vermoeiend. Het was heel ja. zwaar geestelijk mentaal ja. werk wat ik had. En met een ontzettende uh, workload. Uh, ja. Waar je eigenlijk uh, niet de controle over had. Laat ik het zo maar zeggen. En dat is vrij funest. Als je iets doet waar je zelf niet de controle over hebt. Ja. Dan, uh, dan gaat het meestal niet goed op de lange duur. Nee, nee dat, uh, <coughs> dat is en, moeilijk. Uh, ja, ja, ja. En... Uh, ja, we hadden het net even over nog een ander nummer, hè? Dat, uh, ja, ja, dat komt, uh, dat komt nu. Autumn oh. Ja, en dat is grappig, want dat is eigenlijk het eerste nummer wat ik uh, opnam. Uh, en dat is nog heel basgaal. En een beetje, ja, rudimentair. En van daaruit is het alleen maar mooier en beter geworden. Maar dat eerste nummer, het heeft wel sfeer. Het gaat over de herfst. En het is ingezongen door uh, de zangeres met wie ik ook voorheen, voordat ik ziek was, die band had. Hij uh -huh. uh, is Dit is gezongen door Esther Bredius en uh, ja, dat, dat is ook een heel mooi sfeervol uh, nummertje en uh, ja, nou dan gaan we wellicht uh, nu naar luisteren. Ja, oké. Okay. Ja. I'm to see a leaf so, falling off Como? Ja, dankjewel. Ik uh, ja, vond hem ook wel leuk. Ja. Ja, even teruggehoorden. <laughs> Tijdje geleden. Ja? Ja. Hoe, hoe vaak ruister je je platen ongeveer terug? Weet je? Nou, niet vaak eigenlijk. Niet eh? vaak, nee. nee. Is het echt als je het afgerond hebt van... Oké, okay, het is klaar, ik heb het, ja. ik heb het uitgevoerd. Ja, en het is dan wel leuk als je het een, een jaar of zo niet gehoord hebt. Dan is het wel leuk om het terug te horen, dan denk je, oké, okay, dat had misschien net nog even anders gekund. Of die denkt ook oh, dat klinkt wel heel erg goed. Weet je wel? Uh -huh. Dus dat, uh, ja, dat, dat hangt er helemaal van af. En uh, ja, dus. Maar ik luister niet. Ik kijk wel vaak uh, op Spotify wat de playstats uh, zijn. Want je wilt natuurlijk toch een beetje. Uh, er staat muziek staat ook op Spotify, op Sirens, uh, Sky. Ah ja. Oké. Okay. En uh, ja, op alle, weet je, alle digitale kanalen kan, kan het beluisterd worden, gekocht worden. Uh, Apple of uh, iTunes. iTunes, iTunes. Ja, en, iTunes. Uh, ja. Ja. Dus ik kijk wel van uh, af en toe de statistieken, maar het is gewoon heel lastig ja. om een soort van uh, publiek te krijgen. Ja. Maar treed je ja. ook op? Uh, ik, ja, ik heb wel veel, uh, we hebben inderdaad met de vorige band veel opgetreden, maar na die, uh, na die kanker ging dat, uh, ging dat niet meer. Mm -hmm. En nu zou het wel weer kunnen, dus ik ben wel nu ook bezig met, uh, met Nederlandse zangeressen. Uh, ja. Marina en uh, uh, uh, Mara, nou, nou, makkelijk te onthouden, ze bijna dezelfde namen. En uh, daar... Um, ja, daar hoop ik wel een keer weer mee te kunnen optreden. Maar dan moet je natuurlijk wel weer een hele band samenstellen. Ja. En uh, dus het zou nu, nu al kunnen met, uh, met akoestische gitaar. Oh, dat zou ja. al kunnen. Ja. Ja, maar uh, ja, met een bandje echt lekker knallen is, is, is het leukste. Dat, dat, uh, ja. dat is. Uh, ja, en je je zit... kan niet alle instrumenten alleen op een podium nee, spelen. Nee, nee dat en, gaat niet worden, hoor, dat is lastig. <laughs> ja. Maar ja, als je met, als band met z'n allen in diezelfde groove zit. Dat is zo leuk, weet je wel. Dat, dan is de muziek een soort van het overkoepelende ding. En zelf ben je bijna een soort van. Ja, nou geen slaaf van de muziek, maar je zit in een soort vibe Trance, met elkaar. Ja. ja. En dat is, dat is het leuke van, van optreden. Want dan sta je elkaar soms aan te kijken: hé, hey, je gaat lekker, weet je wel. Ja. Maar nou, het is ook, je, je, je bent met één en hetzelfde bezig. Ja. Dat is ja. natuurlijk gigantisch mooi. Ja, en als je allemaal in diezelfde groove zit, dan is het een soort van ja, een vereniging. Is het, samenkomen in die muziek? Gewoon. Maar dat zit je nooit natuurlijk altijd. Allemaal in dezelfde groove. Als het goed is wel. We hebben ook al eens een drummer gehad. Die zat nooit in dezelfde groove. <laughs> die die, uh, die, die ging er was. gewoon naast. Ja. Dus uh, dat was ook gauw einde verhaal. Maar ja, met dat bandje wat we hadden toen hiervoor, dat, dat was wel dat je, dat over het algemeen uh, dat het heel lekker ging. En ook en wij waren ook met optredens altijd beter als met, uh, met in de oefenruimte. Dus ja, wil ik zeggen? Al... Want ging ook als iemand uh, improviseren? Ja, dat was dan mijn dingetje, omdat ik gitaar uh, speel. En dat is het makkelijkste. Want als de drummer of de bassist gaan improviseren, wordt het best wel lastig. Want dan <lacht> volgen dan denk je, hé, hey, waar gaat dat naartoe? Weet je wel. Nee, ja, dus uh, ja. dat, uh, dat gebeurde niet zo. Maar ja. Het is wel elke keer toch, inderdaad, uh, een nummer is wel een ding op zich, maar je speelt het iedere keer toch net weer even anders. Gewoon ook de stemmingen die je hebt en uh, ja, misschien uh, hoeveel wijntjes je op hebt. Je? Ja. <laughs> ja, ja, van alles is... Uh... Ja, ik... Maar ik ken wel iemand, die, die, uh, Wim Blom bijvoorbeeld, die, die wil ook graag uh, een beentje vormen. Het lukt aardig. Maar ja, toen ging hij toch graag improviseren, een beetje jazzachtig. Ja. En die andere kon, die hadden een hekel aan, die zegt van nee, hou ermee op, ik wilde het niet. Ja. ja, dat ging dus niet, dus is is nee. mee opgehouden. Nee, dat, je moet wel goede afspraken inderdaad hebben van tevoren, wat je wil met elkaar. Ja, maar en dan dat is geen improviseren meer. Nee, nee, nee, nee, dan, nee, maar ja, je kan ook afspreken van we gaan improviseren, dat kan ook. Maar dan moet wel iedereen het ook willen en kunnen. En het publiek ja. ook. En het publiek <laughs> moet ook nog niet weglopen hoor. Ja, dus dat is wel een ding. Maar uh, ja, wij hadden gewoon uh, panklare nummers in dat opzicht. Okay. Ja. Ik heb nou het nummer Dance klaarstaan. Ja. Oké, okay, nou dat was een van de eerste nummers uh, met een sessiezangeres. En dit was wel een hele goeie. Ja, allemaal. Maar deze, die heeft echt zo'n hele uh, sterke rockstem, zeg maar. Een hele stevige rockstem uit uh, Minneapolis. Of daar woont ze. Uh, Jessica Rasje. En uh, dit nummer speelden we ook al met mijn band toen, toen ik nog niet ziek was, dus die vorige band. En ik dacht van ja, dit moet ik toch even nog even opnemen en vereeuwigen op de plaat. Ja, oké. Okay. Van, uh, van, uh, ja, dat dat nummer toch niet uh, verloren gaat, weet je. Dus, uh, zo is het dat. nummer heet Dance en het gaat daar ook over. Komt ie aan! Ja. Mooie zangeressen. Hoe die. kies je die zangeressen uit eigenlijk? Althans ja. krijg je staaltjes opgestuurd uit Amerika met... <laughs> ja. Ik heb zo'n stem, ik heb zo'n stem. Nou, toen ik daarmee begonnen was in 2015... Was dus dit nummer ook uit of komstig. Toen was het echt nog zoeken met een zaklampje van... Uh, wie kan ik vinden? En later zijn er uh, allemaal platforms voor ontstaan. weet je al? Dat je gewoon... Maar, en die keuze is nu heel groot. Dus er staat gewoon een zangeres en wat ze vraagt voor een nummer. Okay. En uh, ja, dan kan je misschien wel uit 250 uh, uh, kiezen. Dus dat is dan wel weer een hoop werk. Want dan ga je echt alles afluisteren. En dan ja. denk je, oké, okay, ja, ja. bij dit nummer past die stem. Of zo, zo gaat het dan. En uh, zo ben ik dan ook uh, op uh, Lydia gekomen. Lydia Sanikova. En daar heb ik een uh, hele cd mee opgenomen. Die, uh, ook een fysieke cd. Dus dat is ook uh, ja. Ja, niet alleen op Spotify, maar ook, uh, ook fysiek. De cd Cosmic. cd Cosmic. Ja. ja. En die heeft toen... Uh, ja, die heeft acht nummers uh, ingezongen. Uh, ja, en die is echt fantastisch. Uh, ja, ik, gelukkig... Ik, ik, ik mag me gelukkig prijzen dat alle mensen met wie ik heb samengewerkt wel... Ja, gewoon... Mooi zijn, fantastische uh, bijdrage aan de muziek geven en invulling. Mm -hmm. uh, ook met de Nederlandse zangeressen waar ik nu mee uh, werk, daar komen we dan straks nog uh, op. Uh, maar uh, Lydia is dus eigenlijk een Russische, uh, is op de 17e naar Amerika gegaan, speelde in een band, conservatorium, blauwe, alles. En zij is nu zangeres in Amerika, uh, heeft nog een uh, Grammy-nominatie gehad ooit. Dus ik vond het ook wel tof dat zij uh, met mij uh, gewoon wilde samenwerken. Want in het begin dacht ik van, oké, okay, grammeer en dit en dat. En, uh, ja, uh, ja, ja, het ja, Jol, uh, Misschien zegt ze, ja, dat is brandhout wat jij maakt. Dus laten we dat maar niet doen. Maar dat was dus een heel tegenovergestelde. Dus uh, ja. ik had daar met haar erg goede klik. En ook de manier waarop ze het inzong. Weet je, ja, verschillende landen afkomstig, verschillende culturen en... Door die muziek, dat, dat verenigt gewoon. En we hoefden elkaar op een gegeven moment na een paar nummers niks meer te vertellen. Het was gewoon in één keer knalboom goed Binnen ja. een dag, echt ongelooflijk. Dus ja, dat, is, uh, dat zijn cadeautjes. Gaan we even luisteren, Ja, maar. ja. ja ik wou uh, eigenlijk eventjes over naar Ellen. En dan oh. gaan we straks luisteren. Oh goed. Goed. we hebben goed, de hoi. tijd. Ja. <laughs> Ellen, <laughs> jij bent hier ook. Ja. Uh, jij communiceert met dieren. Mm -hmm. Wat moet me daarbij voorstellen en wat houdt dat in? Um, ik stem mijn energie af op de energie van het dier. En als het dier ervoor open staat... Het dier kan bijvoorbeeld niet geïnteresseerd zijn... of vindt het misschien eng omdat het heel nieuw is. Dan lukt het niet zo goed. Dan doe ik één of twee pogingen en dan laad ik het erbij. Maar negen van de tien keer gaat het goed. En um, degene die mij benadert, de eigenaar van het dier... Ik wil niet van tevoren weten uh, of er een issue is... of of een bepaalde reden is om mij te benaderen. Dus ik wil helemaal blank beginnen. En dan stel ik altijd een aantal vragen. En dan langzaamaan komt al de informatie los... waarvoor ik eigenlijk benaderd ben. Wat ik dan nog niet weet. En zijn dat standaard vragen? Doe je die aan het dier of doe je die aan de persoon? Die, die stel eigenaar? ik aan het dier. En de eigenaar uh, die speelt helemaal geen rol, zeg maar. Mm. En uh, ik, ik begin wel met wat standaard vragen en ik begin vaak ook wel met vragen um, over spelen of over speeltjes... dat ik een, een antwoord heb waarvan een eigenaar denkt, ja, dat klopt. En dan krijg je meer een, een, een, um, een beeld van, oké, okay, dan, dan de rest... ja, dat, dat klopt ook, ja, dat herken ik ook. En zo ga ik er steeds dieper op in. En negen van de tien keer wordt dan eigenlijk al het issue uh, aangesproken... waarvoor ze me eigenlijk benaderen... Uh -uh. Uh, maar soms is het ook gewoon dat mensen uit nieuwsgierigheid iets willen weten. Dus uh, ik stel allerlei vragen en ik maak een rapport op. En dat stuur ik dan, of een verslag eigenlijk... dat verstuur ik dan naar de, de, de eigenaar. En dan pas mogen zij met vragen komen. Ah, Oké. Okay. Dus, uh, en dan, na 9 van de 10 keer heb ik dus al iets aangeraakt. En dan gaan we daar dieper op in. Van ja, ik, ik heb dat en dat gelezen. Maar mijn vraag is eigenlijk... Nou, en daar ga ik dan steeds verder op in... En dan heb ik uh, ja, zo'n drie, vier keer contact met het dier. En dan heb ik vaak daarna alle vragen wel beantwoord. Dus je hebt uh, iets van drie, vier verslagen. Oké. Okay. Ja. ja. Ik weet dat een, een vriendinnetje van me... die ging uh, een paard kopen. En nou, het was een beetje een miskoop geweest. Die is er afgelaasd het teruggebroken. Ziekenhuis geweest en al dat soort dingen. Die heeft wow. daardoor een bepaalde angst gekregen. En die dus die nodigde iemand zoals jij uit van... vertel eens wat, ik heb, wil dit paard kopen, vertel eens wat ja, erover. Ja. En kan jij dat ook? Ja, dat kan wel. Nogmaals, het dier moet er wel voor openstaan. Um, wat dat betreft vergelijk ik het altijd een beetje... als je in een café inloopt hm. en je gaat met iemand praten... dan weet je ook niet gelijk alles van die persoon. Een dier moet wel eventjes een beetje mij leren kennen... en je begint met wat kleine vraagjes... En dan, gaat, dan komt dat steeds meer los. En uh, dat soort vragen kan ik dan ook stellen, inderdaad. Van, uh, joh, wat is er misgegaan? Uh, of, of ben jij degene die uh, met haar wil gaan rijden straks? Hey, in het geval van een paard. Mm -hmm. Dus uh, dat soort vragen kan. Uh, ja, Nou, ja. ja, mooi. Ja. We gaan ja. zo meteen nog even verder erover in. We gaan nog een nummer van jou draaien ja. van de CD. Ja, dus uh, de Silent Sky CD Cosmic en dan het nummer Relief. Uh. jouw leuke muziek. Nee, prima. <laughs> ja. Hoe ben je ertoe gekomen? Hoe kom je erop om je daarin te gaan specialiseren? Ik heb, um, ik denk wel een kleine jaar of twintig geleden... verschillende workshops gedaan. Um, contact maken met je gids. Leren aura's lezen. Uh, nog een paar van dat soort dingen. En dan kwam ik wel eens mensen tegen die zeiden... oh, ik ben uh, we gaan specialiseren op kinderen... en ik help ze zus en zo... En een ander die zei, oh, ik doe er helemaal niks mee. En toen dacht ik, ja, wat wil ik er eigenlijk mee? Toen dacht ik, ik zou wel iets met dieren willen. Maar hoe wat wist ik toen nog heel niet. Goed. Ja. Nou. En uh, toen ben ik me gaan verdiepen in media's... mediums die, die daar zich mee bezighouden. En toen dierencommunicatie kwam daaruit. En toen ben ik bij drie verschillende mediums geweest... die dierencommunicatie geven. Dus op, hun, op, op die manier heb ik het geleerd van hun... Uh, ik heb het individueel gedaan bij ieder medium... maar ook um, in een groepsverband. En Soms ging het in groepsverband zo goed dat ik dacht... is het nou mijn energie waar ik mee werk... of de energie van een ander? En dan zei ik, nou, ik vind het leuk... maar ik wil het ook nog een keer alleen doen. Dus dan deed ik het beide. Dus in groepsverband en individueel. En dat heb ik uh, ja, verspreid over een paar jaar gedaan. Toen heb ik twee jaar lang heb ik geoefend... gratis voor iedereen. Ik weet niet waar de dieren vandaan kwamen... maar ik kreeg ze van alle kanten... En ik kan naar het dier toe gaan. Maar ik kan ook aan de hand van foto's werken. Dat is weer een andere workshop die ik maar gedaan heb. Wat is het makkelijkst? Uh, foto's voor mij het makkelijkst. Want dan kan ik het oppakken wanneer ik daar zelf aan toe ben. En als je bij iemand thuis komt... dan zit iemand toch een beetje te kijken van... en, en, weet je al wat? Uh, en wat zegt hij nu? Precies. <laughs> en, <laughs> het, is, het is niet altijd een druk, maar toch een bepaalde druk. Dus ah. uh, ik pak dan meestal foto's. En dan, uh, dan pak ik het op wanneer ik... Uh, zelf daar aan toe ben. Nou, soms ben je s'avonds wel eens moe. Dan denk je, nou, ik doe het liever morgenochtend. Nou Dan pak je het op en dan maak je contact. En dan uh, schrijf ik al heel veel punten op die eruit komen. En dan doe ik het voor de zekerheid nog een tweede keer. Later op de dag of de dag daarna. En dan maak ik het verslag. En dat stuur ik dan naar uh, de eigenaar van het dier. En in principe de techniek die ik geleerd heb is voor alle dieren geschikt. Dus het maakt niet uit wat voor dier. En ik heb ook echt allerlei dieren wat gehad. Wat is het meest bijzondere dier? Um, ja, ik vind de kippen waren wel erg bijzonder. Ik heb ooit een keer iemand gehad die zei... ik heb zes kippen, zou je ze willen doen? En uh, paarden heb ik gedaan, koeien. Oh. Uh, de, de eerste keer dat ik een workshop had... was bij iemand die koeien had, iets van 80, 90, los in een stal. En die zei, kom, we gaan naar binnen. Ik zei, nee, hey, je moet me eerst vertellen hoe het werkt. Hoe, hoe moet ik dat doen? Hij zei, nee, dat weet jij al. Nou, dus wij naar binnen. Ik dacht, nou, dat weet ik helemaal niet... En toen zei hij, ja, dat kalf, dat mag je nu gaan doen? Nou, dat lukte van geen kanten. En Ik dacht, nou, zie je, ik kan het niet. Ik weet niet hoe het werkt. En, en toen zei hij ineens, ik kan je wel vertellen hoe het zit. Dat kalf is helemaal niet geïnteresseerd daarin. Dus die loopt daarom steeds weg. Ik dacht, oh, dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Ja, daar had ik ja, helemaal ja. niet over nagedacht. En toen zei hij, nou, we gaan ja. een stukje verder de, de stal in. Deze koe. Cool. Hij kende ze allemaal natuurlijk. Dus hij kon er af en toe een aanwijzen waarvan hij dacht, daar komt wat uit. En uh, ja, dat ging zo ontzettend goed. Toen zei hij, ja, je weet het wel hoe het moet. Alleen je moet het vaker doen, je moet vlieguren maken. En dat heb ik dus in die twee jaar gedaan. En uh, nou ja, ik kreeg honden, katten, geiten, paarden. Ik kreeg echt van alles. Vissen? Vissen, nee, die heb ik nog niet gedaan. <lacht> wel thuis, maar niet van een ander. <lacht> We hebben zelf uh, een, een aquarium thuis, maar uh, niet van een ander, nee. Uh -huh. Dus, ah, nou, wat, wat, wat is het meest bijzondere verhaal van een dier wat je bijgebleven is? Van, nou, dit heeft zo'n indruk op me gemaakt. Nou, daar heb ik wel twee verhalen over. Ik heb eens een keer uh, bij iemand uh, paarden gedaan, maar die hadden ook koeien. En toen liep ik langs een koe en toen zei ik van... Uh, nou, er is iets mee, met deze koe. Hij zegt nee hoor, helemaal niks. Maar ja, we waren op weg naar die paarden. Dus hij zei, kom, we gaan door naar die paarden. En op een gegeven moment dacht ik... Uh, ja, toch is er iets. En nou, op een gegeven moment kwamen we weer terug van die paarden... en liepen langs die koe. Nou, ik vond het heel knap dat ik het weer herkende. Ik zeg, is dat die koe waar we net ook stil stond? Hij zei, ja. Ik zeg, er is iets met haar. Maar ik zeg, ik weet niet wat. Hij zei, helemaal niks. Ik zeg, ja. Ik zeg iets met haar buik. En toen zei hij, ja, daar heb je gelijk in. Ze kan niet zwanger worden. En toen dacht ja. ik, dat is wel heel grappig. Ja. En dat is ook weer gebeurd. Dat lukt op geen enkele manier. Bij alle andere koeien ging het vrij goed maar op deze koel niet. Hij zei, dat had je goed. En toen zei hij, ja. maar dan wil ik ook dat je buiten nog een kat ziet. Dat was een kat die altijd om de boerderij woonde... maar nooit binnenkwam. En uh, toen zei ik: nou, daar ligt ze net onder die struik. Ga het maar doen. En toen moest ik zoveel dingen... Uh, kreeg ik over me heen van uh, gebroken kaken... en, een, en een, uh, een staart verloren. Terwijl ik dat niet kon zien... want ze lag helemaal opgerold onder een struik te slapen... En um, ja, er was van alles mis met Toen dacht ik, nou, dat kan bijna niet in één kat zijn. Dus ik denk, nou ja, ik zeg het toch maar, dit komt eruit. En toen zei hij, het klopt helemaal. Deze kat is een paar keer aangereden. Is een paar keer gevallen van een dak. Hij zegt onvoorstelbaar. Maar die heeft dus echt negen levens. Letterlijk. <lacht> hij zegt, het klopt helemaal. Hij zegt, ik ben verbaasd dat je dat eruit haalt. Ah. Maar laatst hier in Noord-Holland heb ik een, een mevrouw gehad... die haar kat was kwijtgeraakt... En die contacteerde mij, dat doe ik ook, vermiste dieren, maar wel minder. En uh, toen heb ik op een gegeven moment ja, contact gehad met de kat. En die zei, ja, ik zit daar en daar en die straat werd helemaal goed beschreven en, en de omgeving. Maar toen dacht ik, ja, ik ken dat plaatsje helemaal niet. Ik, ik kon ook geen straten opzoeken op Street View of wat dan ook. Toen heb ik wel op Google-straten opgezocht waarvan ik dacht... zo moet het er ongeveer uitzien. En dat heb ik naar die eigenares gestuurd. Ik zei, je moet naar dat plaatsje en dat moet er ongeveer zo uitzien. En toen kwam ze met foto's aan. Dat was bijna een kopie van wat ik doorkreeg. Okay. En daar was ik echt zo van onder de indruk. So, en yeah. hmm. we hebben ze gevonden. Maar ik zei wel, de kat is waarschijnlijk dood. En dat, was, dat klopt op een gegeven moment. Uh, ja, dat duurde zo verschil, lang. Merk je het verschil tussen een levend dier en een... Ja. Kan je ook met dode dieren ja. contact leggen? Ja, ja, ja. Dat doe ik ook veel, ja. En ook ja. dieren die net overleden zijn. Mensen willen heel vaak weten hoe het gegaan is. En soms weet je niet of door een ongeluk of wat dan ook is. En uh, dan maak ik ook contact. Maar als het net overleden is, heeft het even tijd nodig om over te gaan. En dan kan je niet goed communiceren. Dus dat is een beetje afhankelijk van hoe de situatie is, hoe het dier aan toe is. Maar dat kan zeker. Met uh, overleden dieren doe ik het heel vaak. Ja. Oké. Okay. Nou, maar, Rodriguez. <laughs> Wat nou? Ik heb pas verleden mijn paard laten inslaan. Nou, zo oh, ja? maanden ja. geleden. 6 juni. 28 nou, is... juni. Ja, dat is nog niet zo lang geleden. Nee. Nee, ja. Nee. Ja, dat zou zeker kunnen. Nou. Ja. Ik heb hem uh, 16 jaar gehad. Zo. En ik heb hem gekregen. Heel vals. Uh, gigantisch trauma. Allemaal eruit gekregen. Ja. Uh, Mishandeld door in Spanje mishandeld in Spanje, ja, daar ja. oh. vandaan gekomen. En... Um, uh, ja, gewoon heel liefdevol... en uh, openstaan voor hem. Ja, ja. Uh, ja. ja, voor jou Heb ik het allemaal uitgekregen. Ja, voor mij was hij echt heel lief. Voor anderen was het een... Uh, ja. Een draak of zo. Ja. Nee, hij werd gek voor een stal. Dat kon hij niet tegen. Hij wilde gewoon stalsen. niet in een stal. Nee. En op een gegeven moment hadden we hem uh, in echt in een stal. Ja. En... Uh, daar stond op een begin een bord. Niet aanraken. <laughs> hij beet iedereen die in de buurt kwam. Ja. Het was heel, hij ziet er heel lief meen. uit. Nee, maar nee, nee, dan uh, nee, gaan nee. die oren achter. Ik was ook achteren. lief voor tegen. Maar ja. ja. ja. ja, tegen het enige, mij deed hij wel de lief. Ja. Ja. Het enige op een gegeven wat, wat ik altijd deed... is uh, mijn, Ik heb een overleden zoon. en Die is jarig op 10 april. Lennie, en op 10 ja. april ging hij mij altijd bijten. In het begin echt zo van... Rot op jij. Dat Dat waar. En later maakten we er een spelletje van. Het was altijd op 10 april waren maar, we om elkaar heen aan het dansen. Hij probeerde mij te bijten en ik probeerde hem te ontlopen. Maar ja, we te het omhoog. anders op die datum <laughs> Jouw energie, jouw is, jouw energie was anders dat denk ik, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Ik dat denk echt dat hij echt zoiets had... In het begin van, van ga weg en later werd het gewoon. hebben we er een spelletje van gemaakt. Maar kon je ja. voor jezelf dan ook vaststellen hoe jouw energie anders was? Op ja, die ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja precies. Ja. Dat merkt, je merkt het ook aan jezelf. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik heb het ook. Een paar jaar ben ik niet geweest op die dag, ja. maar op een gegeven moment heb ik het wel weer gedaan. Ja. Toen, uh, toen ging het ook wel beter, maar ja, toen werd het een spelletje. En je hebt ook coachsessies met paarden en uh, als je dan een beetje nerveus over iets praat, ja. dan reageert dat paard weer heel anders als dat je iets blij vertelt. Ja. En uh, ja, dat, dat voelt nou, ze heel goed. Ik merkt dat ook met met, met, nieuwe, met nieuwe paardje. In het begin waren we elkaar heel erg aan het aftasten, weet je wel? Hij ja. was op een gigantisch grote stand met heel veel paarden. Dus dat maakte enorm veel indruk op hem. En ik had zoiets van... Wat de fuck heb ik nou gekocht? Hij is wel heel heftig. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment ging, gaat dat goed. En ja. dan uh, kom je wel naar elkaar toe. Ja. Maar in het begin moet je elkaar leren kennen. En ja. je elkaar aftasten. Ja, en, klopt. Dat Ze proberen ook hun grenzen te vinden, natuurlijk, ja. He, te zoeken. Ja, maar ja. heb je nog een hele tijd gehad als hij uit Spanje kwam en je hebt hem 16 jaar nog gehad? Ja. Dan ja, was hij heel, bijzonder. heel jong toen je hem kreeg? Vijf. Oké. Ja, okay. ja, ja. Uh, Rot was vijf jaar toen ik hem kreeg. Ja. ja. En uh, 21. Uh, ja, gaan kijk. we weer een muziekje doen, dacht ik? Ja. Van de CD kost me het nummer: kost me. Kijk. Verder, Ellen. Mm -hmm. wat, wat, wat, wat vertellen paarden zoal? Zijn dat andere verhalen als van de kip? Um, nee, nee. Dat kunnen een soortgelijke ervaringen zijn of issues waar zij mee zitten. Nee, in principe, um, het is wel zo dat een paard ook meer aanvoelt uh, hoe een mens is. Dus de, de eigenaar wordt er nog wel eens bij betrokken. Kan trouwens ook bij honden en katten. Uh, bij kippen en geit is dat dan weer wat minder. Uh, maar in principe kan het hetzelfde zijn. Ja. ja. En zijn het meer uh, eigenaarsproblemen of paardproblemen? Of, of paard-hond-kat-dierproblemen. Uh, dus <laughs> ja. van mensen. Weet je? Uh, dat een geit en een kip, ja, die zijn wat onafhankelijker. En die hebben zoiets ja. van: ja, ja, zoek het allemaal uit. Maar een hond, kat of paard is natuurlijk ontzettend afhankelijk van zijn eigenaar. Uh, ja, dat klopt. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld ook bij die geiten gehad: dat een van die geiten iets had en zei: Ik probeer dat mijn baasje uit te leggen, maar dat lukt me niet. En dan is het ook een, een baasje-issue issue geworden: ja. die komt s morgens het water en het eten brengen en gaat daarna weg. En s'avonds doet hetzelfde. Uh, Je ja, had gewoon net even te weinig aandacht voor die geit. De andere geiten hadden er geen moeite mee. Maar deze geit was uh, aardig ziek aan het worden. Uh -uh. En die zei, ja, ik probeer haar iets uit te leggen. Dat was heel duidelijk voor haar, voor die eigenaresse. Die zei, uh, ja, inderdaad, dat heb ik wel gezien. Maar ik heb toch niet het signaal doorgekregen dat ik er ook iets mee moest. Dus zover ging het dan niet. Nou, dan is dierencommunicatie daar heel handig voor. Ja. Um, dat uh, kan bij alle dieren hetzelfde zijn. Uh, die signalen die kunnen soms ook bij een paarden eigenaar of een honden eigenaar niet opgevangen worden. Of dat een hond uh, of een eigenaar iets heeft uh, waarvan hij denkt... ja, ik snap mijn hond niet. Ineens doet mijn hond dit of dat. Hè. Noem maar wat. Uh, ik heb er eens een keer iemand gehad die zei: hij wil iedere keer de deksel van de, de prullenbak op, open doen, terwijl hij dat nooit gedaan heeft. En nu doet hij dat alleen maar de hele dag door. Wat is er aan de hand? Nou. Dat soort issues kan je dan bespreken. Dat is ook niet een issue waar je mee naar de dierenarts gaat natuurlijk. Nee. Maar je vraagt je wel af: waarom gebeurt dit? Waarom wil hij steeds met zijn snuit in de prullenbak? En wat zoekt hij daar nou? nou ja. Dat soort dingen kunnen dan naar boven komen. Heb je ook wel eens eentje gehad die zei van: nou, ik weet het niet, maar die eigenaar, die, ik, ik, ik. met een flopdrol, eerste klas. Nee, dat gelukkig nog nee? niet. <laughs> nee. Ik wou dat ik een ander had. Ja, nee. Ik nee. vind de buurvrouw eigenlijk veel leuker. Ja, Nee, dat zou kunnen. Maar degene die mij benadert voor dierencommunicatie... heeft ook vaak hart voor het dier. Ja, dat is en dat is of vanwege een issue medisch of een gedragsissue... of gewoon vanuit nieuwsgierigheid. Ik denk dat ja, bijna 70% van de mensen die mij benadert... is puur uit nieuwsgierigheid. Ik heb een nee. boot gekocht, ik heb een hond. Wat vindt hij ervan? Ja. Ja, als ik dan vertel, die hond ligt graag daar en daar... dan zegt die eigenaar, ja, dat klopt. Zeg, en als je dit of dat doet, dan gaat hij vaak daar snel. Ja, dat klopt ook. Zeg, nou, die hond heeft prima naar zijn zin op jouw boot. Dus dat zijn dingen, dat is pure nieuwsgierigheid. Voor de rest zit daar niks achter. Nee, nee, nee. maar het zijn mensen die wel passie hebben voor hun dier. Het is gewoon een kindje van hun. Ja. Dus dat is juist heel mooi, dat mensen mij uh, daarom benaderen. Ja. Ja. ja. ja, mooi. Ja. Dus, uh, we hadden nog één nummer of gaan we het... Uh, tot het einde gaan we Ja, want je hebt nog maar één minuut. Dus okay, ander, nou. Anderhalve minuut bedoel ik. Nou, dan gaan we nog even anderhalve minuut uh, Maar door. mensen kunnen ook op mijn site uh, bepaalde ervaringen lezen. Van de klant, uh, van de eigenaren. En uh, bepaalde foto's van dieren die ik heb gedaan. Dierencontact.info is mijn site. Kun je mij ook zien. En uh, ja, dat probeer ik steeds uit te breiden met uh, nieuwe ervaringen. En leer je nog verder daarin? Ja, ik hou het wel bij met workshops. En er zijn ook wel dieren die ik een tijd geleden heb gedaan... waarvan ik denk, nou, ik ben wel benieuwd hoe het daarmee gaat. Dan benader ik die eigenaar wel eens van... god, mag ik nog even een keer contact maken? Want ik maak nooit contact met een dier... zonder toestemming van de eigenaar. Ah, okay. En kan ik je straks vertellen waarom ik dat nooit doe? Ja, uh, dat ben ik wel uh, heel gezien. Zoals de een cliffhanger, inderdaad. <laughs> Ja, nou, we gaan aan de andere kant van twee, van, nee, van één uur natuurlijk. Uh, gaan we verder met okay. uh, Herbert en uh, nog Ellen. Nog 40 seconden. En, nog 40 seconden. Nou, die 40 seconden komen wel vol. Oh. Want yeah. jij hebt aan de andere kant nog een ander nummer. Ja, die, oh, okay. ja dat nummer heet uh, Let Go. En dat, uh, dat ging over het uh, ja, gaat over het afscheid nemen van iemand. een persoon die overlijdt. In dit geval was dat, uh, was dat mijn moeder. Die werd verstorven. Dus die kreeg geen eten, geen drinken meer. Ze woog nog maar 35 kilo. En het was de bedoeling, althans de verwachting, dat ze dan binnen een dag dood zou gaan. En dat duurde veel langer. Ja. Dat heeft dan bijna een week geduurd. En uh, ja, daar gaat, gaat dat nummer over na de break. Na de maar. break. Ja, okay. nou, hartstikke goed. Tot aan de andere kant. Ja. Ja. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.